En nu iedereen welkom is geheten, kunnen we met elkaar deze eerste Pinksterdag gaan vieren. De laatste stoelen worden nog een beetje bijgeschoven. Ik hoop dat er voor iedereen een mooi plekje te vinden is. We gaan vandaag met elkaar zingen onder begeleiding van Jarno en Suzanne. Martin gaat vandaag ons wat vertellen uit de Bijbel en over het Pinksterfeest. En we gaan er met elkaar een mooie dienst van maken. Voor de kinderen is er hun eigen programma en zoveel is er voor ieder wat wils. Ben je nou hier voor het eerst? Voel je, je vrij om alles mee te maken? Doe wat bij je past en kom je hier vaker? Of misschien één keer in het jaar? Welkom. Ja, pinksteren. Wat is nou pinksteren? Ik was uh, twee weken geleden, was het hemelvaart. Weer een ander feest. Was ik aan het werk. Er waren heel veel mensen vrij. Maar ik werk in de zorg. Dus ja, dan moet je af en toe werken. En toen was ik met een aantal studenten was ik, uh, aan het praten... En ze zeiden, nou ik vind het helemaal niet eerlijk, want ik moet nu werken en de rest is allemaal vrij. Het is toch heerlijk zo'n vrije dag en dan komt er straks ook nog pinksteren aan en al die feesten en dan moet ik dat missen, want ik moet werken. Waarom hebben we eigenlijk zo'n vrije dag, zeiden ze. Toen dacht ik, ja nou is het mijn moment, nou moet ik wat vertellen. Maar ja, welke woorden ga ik daar nou aangeven en ja, ik vond het eigenlijk wel een beetje lastig. En ik denk dat het voor ons allemaal wel heel lastig is. Want hoe gaan we dat als een gelovige uitleggen aan mensen die niet gelovig zijn? Wat is pinksteren? Hemel, hè? Dan, dan komt de, de geest, de heilige geest. Ja, die kun je zien als de wind. Nou, de wind hebben we afgelopen week wel gezien met zijn storm die, die hij uh, heeft veroorzaakt. En alle schade, bomen die omgevallen zijn. Misschien hebben jullie het wel gezien op de wandeling hier naartoe. Allemaal afgebroken takken. Misschien zijn er mensen onder ons die schade in hun tuin of aan hun huis hebben. Maar de Heilige Geest geeft geen schade. De Heilige Geest die waait wel in je hart en om je heen. Maar die geeft geen schade. De Heilige Geest geeft liefde en warmte en dingen die je begrijpt. Dat is mooi. De Heilige Geest zorgt voor vreugde. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En Marta gaat er ons ook wat over vertellen, over hoe we daar vol van kunnen worden, van de heilige geest. Dat is ook het thema. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik Marta graag even de gelegenheid geven om op het podium te komen. Ja. Dit heb ik eigenlijk nooit gedaan, maar blijft hij zo zitten, ik denk het wel. Ja. Goedemorgen. Fijne... Uh... Om in jullie midden weer te zijn. Um, ik gebruik dit moment even om iets uh, te zeggen over mijn eigen situatie. Uh, drie weken geleden is mijn eigen moeder overleden. Nou, dat weten heel veel mensen hier uit de gemeente. En um, wat ik eigenlijk vooral even wil zeggen is hier bedankt. Dat is het geluid. Uh, bedankt uh, voor alle appjes, uh, de kaarten die we hebben gekregen, de ontmoetingen, um, aanwezigheid tijdens de herdenkingsdienst. Uh, Lisbeth en ik uh, kunnen niet alles beantwoorden, want we hebben echt hele mooie woorden gekregen. Maar in ieder geval wel heel erg uh, bedankt daarvoor. Um, nou, de komende tijd zal het voor mij natuurlijk nog het uh, een plek gaan krijgen. En uh, nou, is het nog een tijd van uh, ermee omgaan en er een weg in vinden. Maar um, wat wel goed is om te weten, ik ben gewoon aan het werk, dat doe ik er naast. Dus uh, voel je vrij om me gewoon. Uh, voor van alles en nog wat te vragen. Ik ben gewoon beschikbaar en aan het werk. Bedankt. Dan wil ik graag voordat we verder gaan met elkaar bidden, voel je vrij om mee te doen en luister anders naar de woorden die ik uitspreek. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag, deze eerste Pinksterdag, bij u mogen komen. Met elkaar, samen, of we elkaar nu kennen of niet. Heren, het maakt niet uit, we zijn uw gemeente. Heren, u kent ons, of we nu voor de eerste keer in de kerk zitten, of al vaker. U kent ons hart, onze twijfels, onze blijdschap. ...of juist het verdriet wat we met ons meedragen. Heren, vandaag mogen we feest vieren. Uw heilige geest kwam op de aarde voor ons. De Bijbel, uw woord, werd voor iedereen te begrijpen. Heilige geest, wilt u ons dan ook de woorden geven als anderen ons vragen stellen over ons geloof? Wilt u ons hart vervullen met uw liefde, zodat we anderen u kunnen laten ervaren en ook kunnen zien... Heilige Geest, vaak wordt u vergeleken met de wind, die was er en die is er ook nog steeds om ons heen en ook afgelopen week in hoge snelheden. Hulpdiensten moesten uitrukken om omgevallen bomen te verwijderen en mensen te helpen daar waar schade was. Heer, dank u wel dat deze mensen er ook zijn om ons te helpen. Gelukkig brengt u geen schade, maar juist kracht, liefde en herstelt u daar wat nodig is. Dank u wel daarvoor. Heren, wees bij ons hier tijdens deze dienst of bij het kindermoment. Bij klein en bij groot. Laat het een feest zijn voor u. In Jezus naam. Amen. Ik wil u uitnodigen om te komen gaan staan. Dan gaan we met elkaar één nummer zingen. Goedemorgen allemaal. Wat uh, gaaf we met zoveel mensen hier zijn. Dat betekent dat we lekker hard kunnen zingen. Dat is alleen maar leuk. Dus uh, zing lekker mee. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie.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 gaan zitten, denk ik. Ja, ik had het er net al eigenlijk over, van hoe vertel ik nou wat pinksteren is? Wat, wat is dat nou eigenlijk? Nou heb ik een beetje op internet zitten zoeken, dat het voor ons allemaal duidelijk wordt, of we nou vaak in de kerk komen, of helemaal niet. En ik denk dat het Leuk is om met elkaar dat filmpje te gaan kijken, want dan, dan weten we het weer. Ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat het eigenlijk echt een feest is dat de Heilige Geest is gekomen. Mogen jullie weer komen staan, gaan we met elkaar het kinderlied zingen. Dan uh, is het nu voor de kinderen. Voor de kinderen is nu het uh, kinderprogramma. Dan voor de allerjongsten van 0 tot en met 4 jaar hebben we de Veenhard Kruimels. Die mogen naar de ruimte links naast de keuken achterin. En even spieken, die worden opgevangen door Diana en Michelle. Die zitten hier voorin. Ja, en dan hebben we de Veenhard Kids. Dat zijn kinderen van groep 1 tot en met 4 en nou, Ik denk niet dat het nodig is om je jas aan te trekken, maar wil je het wel, trek je je jas aan en dan gaan jullie naar een aparte ruimte, de Fontein de School, hier vlakbij en jullie komen voor het einde van de dienst met z'n allen weer terug. Ik weet niet of er extra hulp nodig is, ik ga eens even kijken, Katinka en Erwin, maar mag altijd even meegelopen worden, helemaal goed. En voor de oudere kinderen ligt er in de hal een plateau met spelletjes die je kan doen of op kan tekenen. Dus voel je vrij om het te pakken. Veel plezier. We gaan samen nog wat aantal, uh, aantal liederen zingen. Dus uh, kom lekker staan als je wil en uh, zing lekker mee. Samen in de naam van Jezus hebben wij een loflied aan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen De strijdomvater, mijn verlosser. Wat tof om zo met z'n allen te zingen. Fijn. Het huis gevuld zijn met vier ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest. En doorwaaien heel het huis Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon Maak mijn leven in je zijn Maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen Laat het huis bekleed zijn met kleden van linnen Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon, want u wilt komen met uw Geest. En doorwaaien je heel het huis. U wilt het maken tot een tempel waar ik woont. Laat mijn leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wij roepen tot u. Kom opnieuw met uw vuur. Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart. Heer, wees welkom met uw geest. En wij nu heel het huis. Kom het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wees welkom met uw geest. En door wij nu heel het huis. Kom en maak tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. En als die wind al gaat waaien en uh, de geest er is, dan uh, gebeuren ook hele mooie dingen. Het dus volgende lied. Als de hemel openbreekt, het huis vervuld met vrede, zal de adem van uw geest ons met zijn kracht bekleden. Wek ons tot leven en wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Breng een herleving en moedig ons aan. Hier maak ons helemaal niet. De wind steekt op, de wind steekt op. Waar zij waait, leeft uw kerk weer op. Het vuur leidt op, het vuur leidt op. Een vuur van liefde voor God. Als uw heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden, is de kracht die ons ontbreekt, aanwezig in ons midden. Wek ons tot leven en wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam.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 Waar zij bijt leeft uw kerk weer op. Het vuur leidt op, het vuur leidt op. Een vuur van liefde voor God. zitten. Ik wil met uh, jullie de Bijbel gaan openen. We gaan een stuk lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En het gaat over het Pinksterfeest. U kunt meelezen op het scherm uh, achter mij. Handelingen 2, de komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak...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 Een beetje geleden was Ajax heel veel in het nieuws. Ik weet, daar gaat de antenne weer. We zitten volgens mij met een nieuwe antenne. Het is even de vraag hoe het precies gaat doen. Ik denk dat die zo even vrij moet uh, staan. Niet te veel hier met mijn hand. Um, Ajax was veel in het nieuws. En sommige mensen houden van voetbal, andere helemaal niet. Maar je kon er bijna niet omheen. Uh, Ajax deed het goed. Ze gingen op een gegeven moment uh, de Champions League steeds verder in. Ze wonnen van ploegen als uh, Juventus, Real Madrid. Ik volgde het en um, het hield me eigenlijk best wel bezig, merkte ik op een gegeven moment. Als Ajax dan een wedstrijd had gewonnen, de volgende dag merkte ik dan dat ik er nog wel aan dacht. Ik keek soms in mijn vrije tijd, maar mijn vrije tijd dan nog de samenvatting even opnieuw terug. Dat was toch een mooie wedstrijd. Ik was er eigenlijk best veel mee bezig, dacht er veel aan... Op een gegeven moment werden ze uitgeschakeld en toen dacht ik bijna, fijn, nu weer even rust. Nu hoef ik er niet meer mee bezig te zijn. Het had me nogal in de greep. Ergens vol van zijn. Nou, dat kan voor jou iets heel anders zijn. Een bijzondere dag, een trouwdag, een geboorte van een kind, iets anders, iets moois. Je kan ergens helemaal vol van zijn. Dat je er nog steeds aan denkt, dat het je bezighoudt. Die pinkste dag is denk ik ook zo'n dag geweest, dat ze... Waar ze langere tijd nog over na hebben gepraat. Wat gebeurde er toen? En um, ze zullen er nog op teruggekeken hebben. Wat was het bijzonder wat er toen gebeurde? Want ze werden vervuld, vol. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden. En zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. Vol zijn. Zoals net al gezegd, hemelvaart is het moment dat Jezus eigenlijk weg gaat, naar een andere dimensie, naar de hemel. Hij is fysiek op aarde, zoals hier, zoals we elkaar kunnen aanraken, kunnen zien. Maar hij gaat weg. Hij gaat omhoog in een andere dimensie, niet meer tastbaar, voelbaar, dichtbij. Maar hij zegt wel, ik ga weg, maar op een andere manier blijf ik. Op een andere manier blijf ik toch bij jullie. En die andere manier, dat is door de Heilige Geest... Jezus deelt zichzelf als het ware uit. Hij gaat omhoog. Maar hij deelt zichzelf uit op aarde door de heilige geest. In mensen. Het is wonderlijk hoe dat kan, hoe dat gebeurt. De geest wordt ook vaak vergeleken met de wind. Je ziet hem niet. Maar toch doet hij van alles. En kun je hem ervaren, minder ervaren, meer ervaren. Maar hij doet van alles. En wat hij doet is allereerst geloof geven. Mensen komen tot geloof in hem. Niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door het toedoen van de Heilige Geest. Alleen door de Geest word je naar Jezus toegetrokken. En dat is wat hij doet. Hij geeft je geloof. En dan kun je de vraag stellen, die, dat eerste moment dat de Geest wordt uitgestort, is het werk van de Geest dan afgerond? Is het klaar? Stopt het daar? Hoe werkt het dan verder als het gaat om de Heilige Geest? Dit soort dingen, zoals bij Pinksteren, gebeurde later op veel meer plekken. Het evangelie werd verkondigd en mensen werden vervuld van de Heilige Geest. De Geest werd uitgestort. Mensen kwamen voor het eerst tot geloof. En ik wil met jullie naar en tekst in het bijzonder kijken, want een van die plekken waar het gebeurde was Efeze, een stad, nu in het huidige West-Turkije, en daar kwamen mensen tot geloof, en die brief begint met, die brief schrijft Paulus, die is op een hele andere plek, dus die laat die brief overkomen, zo ging dat in die tijd, die begint die brief met aan de heiligen, aan de gelovigen. Kortom, hij schrijft aan mensen die tot geloof gekomen zijn. En uit die brief wil ik een stukje lezen, en je kunt het meelezen op het scherm. Let in het bijzonder wat er gezegd wordt op een gegeven moment over de geest. Hij begint met aan de heiligen aan de geloof. Dat is het eerste hoofdstuk. En op een gegeven moment kom je verder in die brief. En dan geeft hij eigenlijk gewoon instructies. Onderwijs over hoe leef je nou als christen nu. Ephesians 5 vers 1. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Nou, dan volgt er nog heel veel meer informatie, maar ik lees iets verder. Je kan het thuis nog eens nalezen, Efesius 5. Op dit stukje zoom ik in, vers, vanaf vers 15 gaat het dan verder. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen... ...wat de Heer wil. Bedrink u niet, want het leidt tot uitspattingen... ...maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer... ...en dank God die uw vader is... ...altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat is voor mij wel een eye-opener. De geest, dit zijn gelovigen... En er wordt toch een hele nadrukkelijke oproep. Een uh, opdracht gegeven. Laat je vervullen met de geest. Dus dat werk is niet afgerond. Maar nog steeds. Ook als je gelooft. En er is een, uh, een verbinding tussen legt Paulus, tussen drank en uh, de geest. Vollopen van de drank. Of vollopen van de geest. Als je letterlijk in de testleef staat er. Wijn, vollopen van de wijn. Je kunt vollopen van de wijn of vollopen van de geest. Dat is een beetje het, de, de vergelijking die wordt getrokken. En hij waarschuwt natuurlijk: laat je niet vollopen met de wijn. Het is niet een, uh, een opdracht die van Alle uh, alcohol, een wijntje of een biertje is verkeerd. Jezus veranderde zelf water in wijn, maar wel. De opdracht laat je er niet helemaal mee vollopen, want uh, dan kunnen er rare dingen gebeuren. Je kunt dingen gaan doen waar je spijt van krijgt. Je hebt jezelf niet meer in de hand. Het leidt tot uitspattingen, tot dingen die schade veroorzaken. Maar laat je dus niet vollopen met je wijn, maar laat je vollopen met de geest. Dat woordje vervullen, dat is een woordje wat ook op andere plekken voorkomt. Dat wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor een visnet, dat is dan eerst leeg. Maar dat raakt vol met vissen. Of een huis, dat is leeg, maar dat raakt gevuld met een geur. Jezus zal de voeten en het huis wordt gevuld met een geur. Iets is eerst leeg en daarna wordt het gevuld. En dan gaat het dus niet over een ruimte in dit stukje. Maar over ons zelf. Over jou, over mij, over ons. Laat de geest jullie mensen vervullen in ieder mens zit een ruimte, je hart, je ziel die vol kan zijn met allerlei zaken, of juist heel leeg maar in iedere mens zit een ruimte die ook gevuld kan worden met de geest de geest kan je vervullen, je kunt ook vol zijn, zoals je van, van alles nogal vol kan zijn je kunt vol zijn of minder vol van de geest. Die mensen geloven, maar toch dus de oproep, laat de geest u vervullen. En geloof en vervulling blijkt dus iets verschillend te zijn. Je kan geloven, dat doe je door de geest die wordt uitgestort. Maar je hebt geloof. Maar daarna is dus ook nog een vraag, ben je vervuld? En dat kan misschien soms meer zijn of minder. Dat zijn dus twee verschillende dingen, geloof. In de geest, wat je, of geloven in Jezus, wat je wordt En vervulling met de geest. Waar het ook mee kan vergelijken is met een waakvlam. Hier is een klein vlammetje. Het geloof is een vlammetje, dat vlammetje dat brandt. En Jezus geeft dat geloof ook en houdt je vast. Het is het vlammetje wat blijft branden. Maar de oproep in dit gedeelte is dat dat dus een vuur wordt, dat dat groter wordt dat er een vuurzee, of hoe je dat ook wil noemen... dat het groter wordt, meer wordt, vervuld worden, er vol van worden. Met water kun je het natuurlijk ook vergelijken. Een klein bodempje water of een vol glas. Er is dus kennelijk iets van een meer en een minder... In het Grieks, als je kijkt, staat er een bij dat werkwoord, als je het heel letterlijk staat, staat er eigenlijk laat u steeds weer vervullen met de geest. Steeds weer opnieuw, laat je vervullen. En wat ik ook opvallend vond, is dat, het er, dat er een gebiedende wijs staat. De uh, tien geboden en de samenvatting daarvan is natuurlijk een bekende, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. Het is een opdracht, een gebod om te volgen. Maar dit is ook een gebiedende wijs, wijs. Laat de geest je vervullen. Soms lijkt het wel eens alsof er een scheiding wordt gemaakt tussen mensen die verstandig, logisch nadenken, goed hun verstand gebruiken. En dan heb je aan de andere kant mensen die een beetje zweverig zijn, die veel met de geest bezig zijn. Die met anderen zich daar vooral mee bezighouden. Een soort rationele, verstandige mensen. En mensen die... ...met de geest zich veel bezighouden. Die zijn dan zweverig. Als je in dit gedeelte leest... ...wordt de geest juist aan wijsheid... ...ook aan verstand gekoppeld. Het begint met... ...let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen... ...maar als verstandige mensen. En even later... ...laat u u vervullen met de geest. Die tegenstelling... ...lijkt er dus niet te zijn. Je verstand gebruiken... ...en vervuld raken met de geest... Kan goed samengaan. Misschien krijg je vragen hierbij. Want um, allereerst, waarom is dit nou zo belangrijk? Die vervulling met de geest. Als je het graag wil, hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe kun je vervuld raken met de geest? Die vragen, daar wil ik uh, nog op ingaan. Want als je dat zinnetje leest dan lijken er wel subtiele verhoudingen te zijn. Laat de geest u vervullen. Wie heeft nou eigenlijk precies wat te doen? Eén ding is duidelijk dat God het doet. Met Pinksteren geeft God zichzelf. Hij deelt uit. Hij is het die het doet. Hij brengt mensen samen. We zijn hier in de kerk. Dat is wat God doet. Op een of andere manier ben je hier gekomen. Misschien omdat je benieuwd was, misschien omdat je gelooft. Hoe dan ook je bent hier, daarin kun je iets van de geest zien. God wil zijn geest geven. En een tekst die daar ook iets in laat zien is Lucas 11, vers 13. Daar spreekt Jezus tegen mensen en die zegt hier het einde van een stukje, als jullie dus ook al zijn jullie slecht confronterende woorden, je kinderen al goede gaven schenken hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen kortom God wil het maar al te graag doen de geest geven hij wil het doen en hij doet het ook Je kunt dat merken als je een beetje gelooft. Als je jezelf als gelovige beschrijft. Als je iets voelt van ik wil Jezus volgen in mijn leven. Ik wil graag uitleven wat hij zegt. De geest doet het. Maar tegelijk um, is het dus ook zo dat er, dat, dat er wel toe opgeroepen wordt. Kennelijk gebeurt het ook niet helemaal automatisch. Er is wel een oproep. Hij zegt als het ware jongens, maar vergeet niet... Laat de geest je vervullen. Ze moeten er toch aan herinnerd worden. Laat de geest je vervullen. Kennelijk gaat het dus niet helemaal automatisch. Je hebt toch op een of andere manier iets te doen. Maar hoe dan? Een oplossing vind je natuurlijk al in die tekst die we hier zien. Vragen ervoor openstaan. Vragen om de geest. Wij hebben het spreekwoord wie vraagt wordt overgeslagen. Als je een, uh, een, iemand, een kind hebt dat heel lang zeurt om een snoepje, mag ik alsjeblieft, mag ik alsjeblieft, mag ik alsjeblieft, dan is het op een gegeven moment, die vraagt wordt overgeslagen. Als je te lang doorvraagt, dan word je overgeslagen. Hier vandaan, vanuit dit gedeelte, zie je eigenlijk juist iets heel anders. Juist wie vraagt, ontvangt. Als je aandringt, als je vraagt, ontvang je. Bijna tot slot, waarom is die vervulling met de geest nou zo uh, belangrijk? En um, hoe werkt het als je zegt van ja, daar wil ik meer voor openstaan. Daar zie ik ook het belang van in. Hoe werkt het dan? Door de geest, als die in je werkt, als je daar steeds voller van wordt, krijg je steeds meer bereidheid. Dat kun je misschien ook wel merken om het goede te doen. Om Jezus te volgen. Om anderen lief te hebben. Door de geest kun je ook intiem omgaan met God. Daardoor komt zijn liefde dichtbij. Het is eigenlijk de manier van omgaan met God. De geest kan je ook nieuwe gedachten geven. Nieuwe inzichten. Dat je op andere ideeën komt. De geest is degene die je geloof laat groeien. Dat je niet langer uh, lauw bent, maar dat het geloof een vuur wordt. Dat het enthousiast wordt. De geest kan ervoor zorgen dat je vol raakt van wie Jezus is. Dat je ook aan hem dus meer kunt gaan denken. Dat bijvoorbeeld je gedachten minder gaan over Ajax of over allerlei andere zaken. Maar dat je vol raakt, gegrepen wordt door wie God is, door wie Jezus is. De geest kan je ook troosten in verdriet. Over wat de geest allemaal doet en kan doen. daar vallen nog heel veel preken over te houden. Maar de geest kan je tot leven brengen, tot um, ja, vervulling. Dat je enthousiast wordt, dat je Jezus wil volgen. En voel je dat altijd? Ik niet. Soms wel. Soms lijkt, soms lijkt het leeg, soms lijkt het juist vol. Maar één ding is duidelijk, dat als je vraagt hierom... ...dat je op het moment zelf of later soms kunt merken dat toch dingen veranderen. Dat je op andere gedachten zet, dat je Gods nabijheid meer ervaart. Dat is wat de geest kan doen. Nou, pinksteren is goed nieuws. God deelt zichzelf uit. God redt mensen door zijn geest te geven. Hij kijkt met liefde, genadig, en geef je een relatie met jou door zijn geest. Hij kan dichtbij komen door zijn geest. Dat is goed nieuws. En vandaag is ook de oproep, laat dat steeds weer gebeuren. Laat je steeds weer vervullen met de geest. Maak ruimte voor die vervulling met de geest... Geef de geest als het ware zendtijd in je leven. Dat die ruimte krijgt om, uh, om dat je daarmee verveeld kan raken. Dat er ruimte voor is. Het kan ook stilte misschien vragen. Misschien tijd om afgestemd op hem te raken. En het hoeft helemaal niet op hele uh, aparte uren of weet ik veel. Het kan in de auto, het kan op allerlei plekken. Want Jezus wil je door zijn geest de power, de vreugde geven, de liefde die doordringt, de bereidheid om te volgen, het enthousiasme, door de geest. Laat de geest je dus vervullen, steeds weer, steeds weer opnieuw, mag je vol lopen van de geest, je daarvoor openen. Twee handreikingen die ik hierbij wil geven. De eerste is, maak ruimte. Het silhouet hier hangt hier. Nu gaat het niet per se om de uh, armen die, dat, dat iedereen met zijn armen omhoog moet staan, maar wel het beeld van ruimte voor openstaan. Sta er voor open. Dat is de eerste uh, handreiking. Open je hier, hiervoor. Want het kan zoveel moois geven. En de tweede is: vraag, vraag en vraag. En daar gaan we straks ook iets uh, in de praktijk mee doen. Maar God wil zijn geest geven aan wie hem erom vragen. Als je vraagt word je niet overgeslagen. Maar als je vraagt ontvang je. Dus vraag, vraag en vraag. Steeds weer. Dat is niet gek. En dat kun je heel eenvoudig doen door te bidden. Thuis. Door te vragen. Heer vervul mij alstublieft van uw geest. Dat is een manier waarop je dat kan doen. En. Dat bidden dat kan ook zingend en dat gaan we straks doen. Dat is een lied, een heilige geest van God. Vul opnieuw mijn hart. Er zit best veel herhaling in, maar je kan het als een gebed zien. Als je het lied zingt, kun je je op God richten als een gebed. Misschien kan het ook uh, helpen voor jezelf fysiek om bijvoorbeeld uh, je handen daarbij te openen als je dat wil. Voor je vrij om ook te luisteren. Maar ik nodig je uit om mee te zingen. En zo kun je ruimte maken voor de geest, voor die vervulling van de geest. Zullen we dat lied samen zingen? van God, vul opnieuw. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer, goede God, heilige geest, dank u wel dat u niet ver weg blijft, maar dichtbij komt. Heilige geest, dank u wel dat u geloof geeft. Dank u wel dat u steeds opnieuw weer mensen volmaakt, vervult. Dank u wel dat u steeds opnieuw mensen enthousiasme geeft, passie voor u. Dank u wel dat u adem, energie geeft. Dank u wel dat u mensen op het spoor zet van het liefhebben van anderen. Heilige Geest, dank u wel dat u troost. Dat u nabij bent. We danken u voor alles wat u geeft. Zoveel. En tegelijk bidden we u ook. Vul ons opnieuw. Vul ons steeds weer opnieuw met uzelf. In alle situaties waarin we kunnen zijn. In pijn, vermoeidheid, verdriet, worstelingen, zorgen. Maar ook in blijdschap, opgewektheid, plezier. Als we energie voelen. Vul ons steeds weer opnieuw. We danken u dat u over de wereld waait. Dat u aanwezig bent hier in de Ronde Venen. In Nederland. In Europa. Wereldwijd. Overal. Dank u wel. We willen u ook bidden voor onze gemeente. Wilt u door ons heen stromen, zodat we vervuld van u ook u kunnen laten zien. We bidden u voor iedereen die wacht op uitslag van de examens, dat u daarin nabij zijn en als het een mooie uitslag mag zijn, of als het een minder mooie uitslag is, geef wat nodig is. We bidden u ook voor de ronde venen, voor mensen die schade hebben opgelopen. ...aan hun huis of op andere manieren... ...wilt u bij hen zijn. En we bidden u ook... ...als het gaat om de zoektocht... ...naar een nieuwe oudste in onze gemeente... ...u kent die zoektocht... ...en we willen u vragen... ...wilt u ons allemaal wijsheid geven... ...en ons geven dat we... ...mogen slagen in die zoektocht. Wilt u... ...daarin nabij zijn en ook werken met uw geest. Zo danken we u en zo bidden we u. Voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Ja, dat is nogal goed om nog... ...ik heb ervoor gebeden en er is ook een mail uitgegaan deze week... ...over het zoeken naar een nieuwe oudste in de gemeente. Even kort iets over toelichten... Um, dit jaar nemen we zijn met vier: Martin, Marloes, Bart en ik. En Martin en Maloes gaan dit jaar afscheid nemen. Um, en we zijn al druk in, in het zoeken naar een nieuwe uit, oudste, een tijdje. Uh, tot nu toe zonder succes, helaas. Um, ik wil je vragen: uh, een aantal dingen. Allereerst om ervoor te bidden. Het is onze zoektocht samen als kerk naar uh, een nieuwe oudste. Misschien ook eens onderling met elkaar te bespreken. Om eens met elkaar over te hebben van wie uh, is geschikt. Wie vind je geschikt. Um, en misschien even met ons contact op te nemen. Dat kan met ons uh, alle vier. Een derde is om het voor jezelf ook te overwegen. Of het iets voor jou is. Om daar eens bij stil te staan. Het werk als oudste in de gemeente. Mooi werk. Um, en er is een mail rondgegaan en daarin kun je nog wel even wat meer uh, ja, vinden over wat dat nou precies inhoudt. Ook over hoeveel tijd het kost. Zo'n drie, vier uur in de week wordt geschat. Um, maar daarin kun je nog meer informatie er ook over vinden. En wat ook fijn zou zijn is, als er, uh, we zijn er natuurlijk al even bezig, er zijn al een keer uh, namen opgegeven. Um, met de vraag om dat nogmaals te doen, om namen op te geven van mensen waarvan je denkt, uh, die zijn hier geschikt voor. En dat kan tot 12 juni. En dus nog even misschien de mail checken. Dat over een nieuwe oudstaan. We gaan verder. Dan uh, heb ik twee mededelingen voor jullie. Elke week geeft uh, Veenuidkerk een, uh, een bloemetje weg. Het bloemetje staat daar. En deze week gaat het bloemetje uh, naar de uh, brandweer van Vinkerveen. Want ze hebben afgelopen week heel veel werk verzet met alle bomen die uh, weggesleept moesten worden, afgezaagd moesten worden, van de weg afgehaald moesten worden. Dus uh, ik denk dat zij uh, deze bloemen wel kunnen gebruiken als uh, ja, knipoog en dankbetuiging voor hun hele harde werken afgelopen week. <tosses> en dan hebben we zometeen de collecte. De collecte is voor uh, Wycliffe. Klaas en Dieneke de Vries die zetten zich daarvoor in. Die zijn daar naartoe uitgezonden. Op dit moment zijn ze nog in Nederland. Maar ze zijn van plan om half juli weer richting Nepal te gaan. En daar hun werk voor te zetten als bijbelvertalers. Een heel mooi doel, collectendoel. Bij jullie van harte aanbevolen. Zometeen als de collectemandjes doorgegeven worden. Komt daarna een ander mandje. In het mandje zit confetti. Nou wil ik jullie vragen hier een handje uit te nemen en dit ook eventjes goed vast te houden, want daar gaan we zometeen wat mee doen. Uh, ik zal zometeen verder vertellen, als iedereen gecollecteerd heeft, wat we ermee gaan doen. <lacht> Hou hem vast. Hallo uh, Haarlemmers. Uh, wij zijn gewend om uh, digitaal uh, te collecteren met de app op de telefoon. Achter me staat nu het bankrekeningnummer. Nee, dat is van de kerk. Dat is niet... Nou, stort het maar op de kerk, anders. Oh, is... uh, zet er even bij groeten uit Haarlem, dan wordt het even goed geregeld. Maar uh, doneer even flink, want dan kunnen ze die prima gebruiken. Heeft iedereen een handje vol confetti? Wie heeft er nog geen confetti? Milou en Mari, hebben jullie nog confetti? Die meneer wil nog heel graag confetti. Zijn alle handen vol met confetti? Oké, okay. want wat is de bedoeling, zal ik het eventjes uitleggen, want wat heeft confetti nou te maken met pinksteren, confetti, nou, kijk maar in je hand, dus hartstikke vrolijk en kleurrijk en de Heere God wil dat wij net als confetti in beweging komen, het goede nieuws van de Heer Jezus gaan verspreiden. Als allemaal kleine snippertjes door de lucht, door de wereld, door de gemeente heen. Dus wat ik met jullie samen wil doen, is jullie uitnodigen om bij het volgende nummer, wat we gaan zingen, laat het feest zijn. Straks bij het refrein, met z'n allen, tegelijkertijd, het een heel groot feest laten zijn. En je mag het gewoon Lekker de lucht in gooien omhoog! Moet ik nog zeggen welke zin? Laat het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bindt. Uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen in de We zijn aan het einde gekomen, bijna van de dienst. En mag ik jullie nog vragen om even hier zo voor te komen staan? Want dan mogen jullie nog de zegen ontvangen. Kom maar even staan hiervoor. Kom maar. Ja, gewoon hier zo in een lange rij. Kom maar staan. Ja, ga maar staan. Want we zijn aan het einde gekomen van de dienst. En aan het eind van de dienst mag je de zegen ontvangen van God. Want God gaat met je mee, met zijn geest, overal. Hij komt dichtbij. Na de dienst is er ruimte voor koffie. Blijf hier nog even bij ons voor de gezelligheid. En ga met God, want hij is erbij. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de nabijheid van de heilige geest. Met jullie allemaal. Amen. In de